Zo'n huizenpus God Mama Jocasta zich aan een van haar veilige passies. Jocasta! Jocasta! Halt een tuberlijkje een wat eens naar binnen! En haalt mij een punt uit de frigo. Ja, Reginald. Je moet nog niet blijten, hè. Je wist waar dat gaan begon toen je met mij getrouwd bent. Toen ik met u trouwde, hè, Toen waard je tenminste nog geen walgelijke vetklep. Je had potentieel. Je had dromen. Je zag mij graag. Maar, zoet ik, ik zie je genoeg graag. Ik zie je vooral graag als je de kamer uitloopt. En mijn... Het is goed. Ik zal u uw bier brengen. Maar schrik niet als er op een dag een keer iets in zit dat u niet goed zal bekomen, hè. Gij bekomt mij al niet goed. Zes, ge dat Waarom Waar hangt die zoon van u dan weer Die Die zoon van u. Hij zou het eens moeten weten. Huh? Niet mommelen, hè. Hier uw pint, meneer. ...ziet dat je daar niet in stikt. En om uw vraag te beantwoorden... Hè? ...Eddie is buiten zijn eigen leven aan het leiden. En dat is iets dat ik eigenlijk ook al zou moeten gedaan hebben. Jaren geleden al. Weet je wat ik heb opgegeven? Ik heb gestudeerd. Ik had klassen kunnen hebben. Ik had kunnen meetellen. Ik had iemand kunnen zijn. Maar ik ben hier gebleven, in Rotterdam. Schooljuffrouw spelen. Brave huisloof spelen. Maar denk vooral niet dat het voor u was dat ik dat gedaan heb. Reginald. Het was voor Eddy. Om hem een kans te geven. En ah wel? Wat heb je te zeggen? Ik heb een potteke met vet. Ik heb een potteke, potteke, potteke vet al op de tafel gezet. In de vetsmelterij van Dorian Drekmeijer herontdekt Eddie Pus zijn roeping. En zo verkrijgt de warme blubber zijn geraffineerde smaak. Chapeau, zeg. Zoals hij dat uitlegt, meneer Drekmaier, is vetsmelten eigenlijk niks minder dan een kunst. Ik ben blij dat je het ook zo inziet, Eddy. Jij begrijpt me tenminste. Jouw vader wilde het nooit zo aanpakken. Voor hem telde alleen de kwantiteit. Hij snapte de nobele ziel van het vetsmelten niet. Net zoals hij, net zoals hij van, van zoveel mooie dingen de waarde niet beseft. Het is juist. Ons pa wil al jaren dat ik hem opvolg. Maar hoe dat is aan een businessrunt, daar heb ik echt niks aan. Uw manier van doen, die staat mij veel meer aan, eerlijk gezegd. Ik, ik hoop dat ik nu niet te ver ga, Eddie. Maar ik vind het echt jammer dat jij mijn zoon niet bent. Oh, als je moeder mij maar niet verlaten had. Ongeveer negen maanden voor jij geboren werd. Ik had ook graag gehad dat jij mijn papa waard. Meneer Drekmaier. Zeg maar Dorian hoor. Oké, okay, Dorian. Laten we even genieten van dit tedere moment, okay. Valavond in Rotterdam. Op café zitten de boeren. En na pintjes is het tijd voor hoeren. Hij zegt dat we nog maar een euro of zo hadden. Maar ik zie er nog moe van. Allee, gast. <lacht> <lacht> Dat was de laatste, maar ik kom eens schip af. door, Drink er nog eentje? Nee, nee, nee, nee, nee. Het is zo'n uh, dit dat, uh, dat ik er nog krijg van een Je hey, weet wel, je hey. biedt, bij de, de hoertjes. Hey. Oeh, zekerst! Jee je hebt een bok! Allee man, tot nu eens, nee. Ja, Salut! Ja, nee. En we gaan nog niet naar de Belangen niet, belangen niet, ja we gaan naar Oeh, oh, ben nog even wat druk van de ketel hollen. Oeh. wat oh. oh. oh. verdomme dat doet het uit. Oh, Hoe zeker spruiten? Dat moet lukken. ik. was juist onderweg naar nou wat vrolijk vertier. En dan staat er ineens een en in een neuzen. Mossa, zeg, als je niet koet met je ijs, je door je bloedvel? kom ik wat dichter, ik ga je wat opwarmen. Oh, zikkers! adrekt direct naar de marchandise? Zo, ik zeg, Doe maar rustig, meisje. Ik Kan het wel verdiend.